De premie van 20 euro geldt voor bijvoorbeeld mensen in de bijstand. Iemand met een modaal salaris, zoals een bouwvakker, gaat per maand 140 euro betalen. Dat is de, ge de gemiddelde premie is nu nog zo'n 100 euro per maand.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 Tegen Nijmeijer lopen in Colombia twee arrestatiebevelen. Die zijn tijdelijk ingetrokken. De Colombiaanse regering spreekt de berichten over de reis van Nijmeijer tegen. Op de A58 bij Etteleur is na een achtervolging een auto over de kop geslagen. De achtervolging was volgens Omroep Brabant ingezet... nadat de automobilist een onopvallende politieauto had ingehaald via de vluchtstrook. Toen de man in de gaten kreeg dat hij werd gevolgd... maakte hij verschillende verkeersovertredingen. Uiteindelijk sloeg de auto over de kop. De bestuurder is aangehouden en een zwangere vrouw... die achter in de auto zat, is opgenomen in het ziekenhuis. Waarom de bestuurder ervan doorging, is onduidelijk. Het weer. Vanavond een enkele bui, maar meest droog. Morgen droog, met in de middag af en toe zon bij 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan WB verkeersinformatie. De files gaan nu snel oplossen bij elkaar nog zo'n 65 kilometer. De meeste vertraging nog rond Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt zijn de aanrijdingen op de A12 van Utrecht naar Arnhem... tussen velendaal en het wageningen 7 kilometer. Bij Wageningen is de reis ook dicht. Op de A13 en richting Rotterdam bij Delft 3 kilometer... Dat geeft ook vertraging richting Den Haag. Daar staat tussen knopen polderplein en Delft-Noord 9 kilometer. A15 Gorcum richting Rotterdam bij Hardingsveld-Griesendam 3 kilometer. Daar is de linker dicht. A27 Almere richting Utrecht. Langzaam rijden tussen knopend Eemnes en Beeldhoven over 7 kilometer. Goed nieuws over de A44 Amsterdam richting Den Haag. De weg is een uur eerder open dan gepland. Dat had te maken met een aanrijding en technisch onderzoek. Tussen Warmond en Hoefscheest nog 4 kilometer.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 Goedenavond. Onze gast trok de afgelopen 22 jaar... met zijn camera langs de brandhaarden van de wereld. Sarajevo, Kabul, Grozny, Liberia, Sierra Leone, Libië. Maar niets kon volgens hem worden vergeleken... met de drugsoorlogen in Mexico... waarover hij een even schitterend als huiveringwekkend fotoboek maakte... Narco Estado. Hier is Steunvoeten. Uw presentator is Jelly Brouwer. Eerst even iets anders uh, belangwekkend. Steunvoeten. Je schijnt je eigen Wikipedia nogal eens aan te passen. En dan vooral je geboortedatum. Uh, daar lopen verschillende. Versies overheen. Er is ooit iemand die heeft mijn geboortedatum. Kijk datum... mij eens even aan als je antwoord geeft. Je <laughs> zit gewoon een heel andere kant op te kijken. Er heeft ooit iemand mijn geboortedatum verkeerd uh, gezet. Iemand? Ja, nee, daar ben ik niet geweest. Okay. En dat heb ik zo gehouden. En uh, ik uh, hou altijd wel van een beetje mysterie. Maar er staat nu vermeld 1961, Boksmeer, op jouw Wikipedia-pagina. Wikipedia en dat klopt of klopt niet? Uh, Boksmeer klopt niet. Maar 1961 wel? Uh, klopt wel, ja. Oké, okay, nou dan zijn we al een heel eind. Maar als je dan eens een zekere dame hebt ontmoet in een café... dan wil je wel eens naar huis gaan en... En die geboortedatum veranderen. Dat zijn, uh, dit zijn vooronderstellingen, daar ga ik uh, momenteel niet op in. Dit past wel heel erg in het plaatje van de stoere oorlogsfotograaf... die met een overdosis testosteron uh, het gevaarlijke leven verslaat. Hè? Nou, kijk, dit, dat is een beetje overdreven cliché. Uh, ik versla veel oorlogen. Ik doe het vooral rustig en uh, bedachtzaam. Ik informeer me goed. Uh, oorlog is een heel sociaal complex, sociaal-politiek complex fenomeen... met heel veel kanten. Um, sommige dingen kun je fotografisch goed vastleggen. Sommige dingen kun je visueel uitstekend uh, registreren. Andere dingen niet. Dus uh, je moet vooral nuchter en realistisch te werk gaan. En het, het, het, uh, het idee van uh, testosteron en uh, verslaafd aan adrenaline... Dat, uh, dat klopt niet. Ik kan niet ontkennen dat ik mijn werk spannend vind. Anders zou ik het niet doen. Ik vind mijn werk leuk. Um, en je bent je zeer bewust van het clichébeeld dat er ja, ja, is. Ja, ja. Ja, ja, waar je toch wel een beetje aan voldoet. Want je hebt ook een zonnebril op nu, in, uh, uh, op 30 oktober. Ja, maar ik moet naar de krapper toe. En dat heb ik vooral, vooral om mijn haar omhoog te houden. Maar uh, kijk, uh, ik probeer echt zo rustig en bedachtzaam mogelijk... en, en die, die, die clichés van de rennen voor de kogels. Kijk, in feite, als je in de oorlogsgebieden zit, dan, dan, dan heb je in feite maar... Uh, 1% van de, van de tijd dat, dat, je echt, dat er echt wat bang-bang gebeurt. En de rest is heel veel voorbereiden, heel veel wachten... heel veel geduld hebben. Heel veel praten met eh, woordvoerders, met, eh, met politieke figuren. En vooral heel veel geduld hebben tot er eindelijk iets gebeurt... Eh, wat het fotograferen waard is. Goed, dus, we hebben een uur de tijd om het clichébeeld ja. onderuit te halen. Ja. Uh, je bent woonachtig in Brussel al een hele tijd en ja. reist dus de hele wereld over. Je hebt ook uh, langere tijd in New York gewoond. Je ja. hebt daar ook uh, een opleiding gevolgd, toch? Ik heb een tijdje gestudeerd in New York. Wat uh, heb je daar gestudeerd? Uh, school of Visual Art heb ik in 1989 heb ik een half jaar gestudeerd. Uh, en toen ben ik, heb ik mijn studie weer afgemaakt in Leiden, antropologie. New York was meer een, een beetje een bijvak. En sinds die tijd heb ik altijd een heel sterke band met New York gehouden. En ik uh, heb heel veel opdrachten gehad. En uh, ik heb er in 1994 uh, een een uh, hele tijd gewoond. Om een project te doen over uh, daklozen die in tunnels woonden. Daar heb ik tussen gewoond als antropoloog. En daar heb je ook een heel mooi project van ja, afgerond. Ja, ja daar he, heb ik een, een boek, boek over. Een, nee, dat is een tekstboek. Een boekboek -boek, zal ik maar zeggen. Dus een uh, boek wel met, met foto's, maar die, die, die foto's waren ondersteunend. Het is een boek van 300 bladzijdes. En dat is ook. Uh, een paar dat was geleden... voornamelijk tekst. Ja, dat is een paar jaar geleden ook uh, vertaald, verschenen in Amerika. En dat, dat uh, staat bekend als een klassieker in de antropologische literatuur over uh, dakloosheid. En dat ging dus om zwervers die daar uh, ondergronds woonden. Ja, nu niet was, meer. Uh, he, nee, moment. nee, dat was een kolonie van een man of 50 uh, die. Uh, die hadden zich gezet op een hele lange spoorwegtunnel in, aan de westkant van Manhattan. En die woonden, Manhattan. Die woonden in kleine groepjes, vier of vijf uh, mannen, te, kleine kolonetjes. En uh, ik heb daar letterlijk als een antropoloog tussen gewoond. En, uh, met Hoe lang hun, heb uh, je daar tussen gewoond? In totaal heb ik er vier of vijf maanden tussen gewoond. En, uh, Ondergrond? Ja, kijk, we gingen natuurlijk altijd wel overdag naar boven toe om uh, te werken. En uh, het werk bestond vooral uit, uit lege blikjes uh, verzamelen en inleveren. En, uh, maar ik heb dus een uh, zeer gedetailleerde studie, als ik zo vrij mag zijn... gemaakt van uh, het leven van de daklozen in, in de mid-jaren negentig in, in New York. En uh, ik vond dat erg uh, dankbaar werk. En uh, ik heb er nog erg, uh, een paar goede vrienden over gehouden. Die uh, meeste daklozen die hebben nu uh, de tunnelmensen hebben vervangende woonruimte gehad. Maar een paar van die mensen zie ik nog steeds. En, uh, van die mensen die in de tijd ondergronds woonden. Ja. Daar heb je nog steeds contact ja, mee. Had, uh, heb je daar nu ook contact mee trouwens? Op dit moment? Uh, ik bedoel, ik heb vanwege Sandy? Uh, nee, nee ik, ik heb er nog, nog niet gebeld. Maar ik, uh, ik, ik moet ze er één deze dagen even bellen. Kijk, daar woont niemand meer in die tunnel. Dus, uh, en de enige die ik, die ik nog heel vaak zie, Bernard, die woont in Haarlem. En Haarlem is vrij hoog gelegen. Dus uh, ik denk dat hij daar uh, momenteel uh, weinig last heeft van overstromingen. Hm. Maar uh, ik zag hem twee weken geleden nog in, in New York. Had ik nog, nog lunch met hem. Want hoe, hoe kijk jij naar dit nieuws? Ik bedoel, wat de, de voorpagina's uh, laten de beelden zien, hè? Stel dat jij nu op dat moment daar zou zijn. Uh, welk, welk plaatje zou jij maken, Teunvoet? Nou, ik, ik, ben net uit, ik zat er een week geleden nog. Dus ik vind het, Toen je, was het heel mooi weer. Ja, ik vind het jammer dat ik het mis. Want als uh, fotograaf, journalist wil je altijd graag zijn waar de actie is. Mm -hmm. En het is altijd erg... Uh, Vervelend als je op een plek bent geweest en je vertrekt en dan begint de actie pas. Um, maar kijk, wat voor een plaatje ik had geschoten, uh, dat weet ik niet. Ik, ik, ik zou waarschijnlijk, ik heb een fiets daar, dus ik zou waarschijnlijk gaan rondfietsen. En ik zou natuurlijk wel het een en ander uh, tegengekomen zijn. Want welk beeld heb jij nu voor ogen? Waar, waar zou je naartoe fietsen? Is the... Ik zou uh, naar bepaalde gedeelten gaan in uh, Brooklyn, in Red Hook. Dat is een industriële gebied wat uh, heel laag uh, bij het zeewater ligt. En, uh, is dat het Meet-District, of niet? Uh, nee, het Meet District, dat is, uh, is Lower Manhattan. En daar heb je ook een paar streken die, die, die vrij laag zitten. Het ja. um, is moeilijk te fotograferen, maar je natuurlijk heel veel hoogbouw he hebt. maar bepaalde buurten van Brooklyn en Queens... die liggen tegen de kust aan. Ja. Tegen de East River. Die zijn laag gelegen. En dan heb je ook weinig hoogbouw. Dus daar, daar kun je mijn inzien schitterende beelden maken. Ja. En gaat maar, het je dan om het schitterende beeld? Nou, het is natuurlijk heel ab ab absurd... dat er zo'n letterlijk zo'n rampenscenario. Mm -hmm. want ik heb die film gezien, The Day After Tomorrow... dan zijn er ook allemaal uh, stormen en een, een ijstijd. Een tikkeltje overdreven natuurlijk, maar... Uh, uh, kijk, New York is altijd het, het onderwerp geweest van allerlei rampenfilms. Maar dit gebeurt ja. nu, uh, nu echt. En, wat, uh, want wat denk je, hoeveel cameramensen zullen daar nu rondlopen om stokmateriaal te schieten? Ik denk dat er een hele hoop <laughs> mensen... Uh, kijk, wat ik heb uh, ook de blackout gemist. Toen was ik helaas in het buitenland. Uh, ik woonde tijdens 9-11 in New York. Maar tijdens 9-11 zat ik of all places op uh, assignment in Moldavië. En dus ik, het geluk is niet met jou, Na Nou, het geluk... Ik. Uh, kijk, uh, ik, <laughs> ik zit af en toe op de the right time, the right place. En soms zit ik er helemaal naast. Helemaal me, naast, ja. Ik, sommige dingen zie ja, je ook niet aankomen. Ik, ik zat in Rwanda toen daar de genocide begon. Dat was puur, uh, puur toeval. Dus soms de uh, right place, the right time. En soms echt helemaal, helemaal verkeerd. En uh, ja, dat, dat kun je maar beter accepteren. Want anders, uh, anders vreet je jezelf op. Ja. Goed, luisteraars kunnen zich melden. We hebben nu waarschijnlijk al veel dingen voorbij horen komen... waarvan ze denken, daar vind ik ook wat van. Uh, meld het aan ons, ga naar onze website uh, radiokunstof.nl of meld het uh, via Twitter op hashtag Radio Kunststof. Steunvoeten uh, is antropoloog. Vertelde je net, opgeleid in, uh, in Leiden. Maar al jaren uh, werkzaam als uh, oorlogsfotograaf. Je uh, deed verslag van de oorlogen. in, ik noem er een aantal: Bosnië, Haiti, Rwanda, Afghanistan. Daar was je in 1996 en 2004. Gaza 2003 en datzelfde jaar ook in uh, Liberië. Congo 2004, Libanon 2006, Soudaan en Sierra Leone. Uh, in dat laatste land, daar werd je overigens uh, ontvoerd. Heb je een tijd ondergedoken gezeten. Dat resulteerde ook in een boek, ja. How the Body. Uh, dat kwam in uh, 2000 uit. Ja. En eh, je maakte dus, je vertelde het net al, twee boeken over New York. Eh, waarvan Tunnel People eh, over die zwervers eh, het bekendst is. En, en nu is er dus een nieuw boek van jouw hand eh, gepresenteerd. Twee weken geleden was het, hè, op de ja. Vrije Academie in Den Haag. Narco Estado. Over eh, het drugsgeweld in Mexico. Eh, volgens mij is het heel slim en verstandig om met een beschrijving van een foto te beginnen. Weliswaar, niet waar. Ik de radio. Uh, nou, ik zal beginnen met uh, de, de openingsfoto. Dan zie je een, een meisje wat helemaal uh, hysterisch uh, is. Uh, wild om zich heen schreeuwt en door een oudere man uh, in toon wordt gehouden. Op de andere, uh, achter zie je ook nog een meisje... wat uh, helemaal in paniek is en uh, in tranen is uitgebarsten. Uh, iemand anders die haar probeert te kalmeren. En dan loopt er nog een, um, een soldaat of een politieman uh, rond met een uh, heel zwaar geweer. En ja. uh, drama, ontzetting. Meisje is zo uit huis gelopen, want uh, korte uh, broek dit, uh, aan... Dit is een, uh, een moord geweest. Uh, ik kwam dat toevallig net langs rijden. en ik was getuige van die scène. En dit meisje heeft uh, net gehoord dat haar uh, boyfriend... Uh, Vermoord is ja. en uh, om de hoek uh, dood ligt. Wist jij dat op dat moment dat ze dat net te horen had gekregen? Heb je de moord gezien? Hoe, hoe, hoe ging uh, het? Reed je in ik, een auto ik, daar? Ik uh, reed daar met een, uh, een collega van mij. Um, ik was die dag een beetje we waren op zoek gaan, een beetje in de iets slechtere buurt, op zoek naar, naar fotomateriaal. Wacht even, in een iets slechtere buurt op zoek naar fotomateriaal? Uh, je hebt daar een heel interessante zone... Uh, waarin je echt de meest verarmde buurten van, uh, van Ciudad Juárez, Dat is uh, de meest gewelddadige stad van Mexico op dat moment. En uh, ik was op zoek om uh, treffend uh, beelden te maken... van uh, de grens met, met, met Texas, met, met Amerika. Mm -hmm. uh, en dan kom je echt in, in vrij slechte buurten terecht waarin ook vrij veel moorden gebeuren. In feite gebeuren die moorden ook, uh, in de hele stad... maar uh, in die buurt uh, vielen op dat moment heel, heel veel doden. En, toen, uh, en dat wist jij dus? Ja, mm -hmm. Kijk, want je, je, weet, je, je bent in de stad, je, ik ben er heel vaak geweest... dus je hebt een beetje een geografisch overzicht waar wat gebeurt... en welke buurten oké okay zijn en welke buurten echt uh, fout zijn. Dus als jij zegt, ik ging op zoek naar fotomateriaal... dan zeg je, ik ging op zoek naar moordpartijen. Nee, niet zozeer op moordpartijen. Want uh, ik was vooral op, op dat moment op zoek... naar een beetje de, de, de sociale, armere buurt te fotograferen. Mm -hmm. de, de, de sociale uitsluiting en, en de armoede vast te leggen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een, een heel belangrijk aspect... van het Mexicaanse drugsgeweldverhaal. En toen opeens zagen we een hoop politieauto's met sirenes... en zijn we natuurlijk achteraan gegaan. En toen kwamen we binnen een paar minuten op die, op die, die, die, die moordscène... op die, die crime scene uit. Mm -hmm. en, uh, dan zag ik dus uh, die meisjes uh, compleet uh, hysterisch uh, over de rooien... en de mensen die uh, hun kalmeren. En, uh, het eerste wat je doet is natuurlijk je meteen foto's maken. Stap je uit die auto? Ja, je stapt natuurlijk uit de auto. Je zet ja. de auto neer Ja, en je, en je stapt uit? Ja, je, je pakt een goed standpunt en je probeert er zo dicht mogelijk bij te gaan. Kijk, Dat zijn de momenten die, die duren soms maar vijf seconden Dus je moet mm -hmm. heel snel reageren. En aan de hand ga je vragen wat er aan de hand is dan... Uh, en dan krijg je een stukje bij beetje krijg je wat informatie. Maar wat van doe je buurtagens? dan? Loop je naar, je ziet vrouwen die totaal in de war huilen. Nou, paniek, hier, was, hier maar... was al een crime tape. In, in, uh, wat de politie meestal doet, die zet uh, een crime scene af met, uh, met plakband. Of met, met dat gele tape. En dan mag je niet meer dichterbij komen. Dus je bent noodgedwongen bij al op 100 meter afstand. Dus je moet wel met telelinzen werken. Maar het, uh, het verschilt ook van uh, stad tot stad. En het verschilt ook als je met de politie meegaat. Even nog hoor, nog, nog even ja. naar dit beeld. Want ja. de, uh, nou, dit, dit, de dit, ruimte dit, wordt dus dit, afgezet. Ja, ja, ja. Kijk, en Zoek en dan... je dan contact met dat meisje? Uh, nee, want die, uh, die, die, die, die was op 100 meter af. Ik kon daar niet naartoe. En mm -hmm. die was ook in zo'n staat van ontredding. Ja. Op dat moment moet je dat soort mensen ook... Uh, Beschermen. Met rust laten en, ja. en, en beschermen en, en, en hun, hun verdriet respecteren. Mm -hmm. En van, met wie zoek je dan contact en krijg je wel het hele verhaal te horen? Kijk, het hele verhaal weet niemand. Uh, 98% van de moorden in Ziladgewaars wordt nooit opgelost. Uh, je probeert, uh, je praat met politie, je praat met, met de buren... Uh, mm -hmm probeert probeer uit te zoeken wat er aan de hand is. Maar je krijgt over het algemeen een vrij vaag verhaal. En eh, als fotograaf eh, ben ik bezig met beelden. Een paar eh, moord, moorden heb ik uitgezocht. Of eh, was vrij snel bekend wat er precies plaatsvond. Eh, je kunt niet alles uitzoeken. Ook omdat er zo'n zo hele, hele grote sfeer van onduidelijkheid is van uh, onbekende feiten, uh -huh. uh, van verschillende versies. Maar als fotograaf uh, ben ik op dat moment bezig... met, met, met, met uh, de uiterlijke, uh, uiterlijke vertoon van, van het geweld vast te leggen. Hm. En uh, als ik op dat moment een foto maak van een crime scene... Uh, heb ik op dat moment bij mijn werk gedaan. En kijk, daarna ben ik, uh, heb ik, ik heb ook heel veel over geschreven. En uh, ja, dan da, da praat je met, met mensen, maar... Uh, dit, dit boek is nadrukkelijk een, een fotoboek. Dit, en er staat is, wel tekst bij ja, ook. Dit is een fotoboek, dit is geen uh, researchjournalistiek. journalistiek. Mm -hmm. Geen uh, investigative journalism. Wat deed jou besluiten om een fotoboek te maken. over uh, die vreselijke geweldstoestanden daar in Mexico? Rondom... Nou, kijk, ik, ik werk al 22 jaar in, in, in oorlogen wereldwijd. En uh, ik uh, heb voor mijn studie heel veel in Latijns-Amerika gezeten, in Ecuador. Ik zat ik een. Uh, in 1991 zat ik veel in Colombia. Toen uh, daar uh, het Medellin-kartel uh, op het hoogtepunt van de macht stond. Toen uh, was ik daar een studieproject aan het voorbereiden. Uh, ik ben in 97 veel in, in uh, Colombia geweest. Die, die hele link georganiseerde misdaad, uh, drugs, guerrillas, paramilitairen... die heeft altijd al uh, uh, heel veel aandacht. Jouw aandacht. Ja, Jouw aandacht ja. en, en, en urbane problematiek. Ik heb in New York dus ook met de, de daklozen... Urban poverty, uh, sociale uitsluiting, dat zijn altijd, al, altijd thema's geweest. Dus, uh -huh. uh, toen uh, ben ik in 2008 ben ik ook een keer in, in Honduras geweest. En daar heb je twee hele grote gangs die, uh, die bepaalde steden compleet terroriseren. En, en toen hoorde ik ook van, van, uh, dat de zaak in Mexico compleet uh, uit de klauw aan het lopen was. En toen uh, hoorde ik dat... Uh, Eén stadje in uh, Mexico zie je dat het is. Op dat moment de gevaarlijkste stad van de hele wereld was, gevaarlijker als Mogadishu en uh, Bagdad. En toen. Uh... Gevaarlijker dan Mogadishu en Bagdad. Ja, en toen dacht ik van uh, daar uh, moet ik uh, toch eens mijn licht gaan opzeken wat daar aan de hand is. Maar leg en... eens uit, wat is daar aan de hand? Uh... Waarom is het daar zo gevaarlijk? Het uh, is een lang verhaal. Ik zal de korte versie proberen te geven, we hebben maar uh, een uur. Uh, er zijn sinds 15 jaar eh, drugskartels bezig alle Colombiaanse cocaïne door te voeren naar Amerika. Vroeger ging dat via Miami, maar die routes zijn afgesloten door de Amerikaanse overheid. Eh, daar gaan enorme belangen mee gemoeid. Eh, 30% van het eh, bruto nationaal product van Mexico is geschat, wordt geschat dat dat uit, uit de drugshandel komt. Uh, een van de meest strategische plaatsen op dat moment was Ciudad Juárez uh, In het midden van de, de 3000 kilometer lange grens tussen Mexico en, uh, en Amerika. En dat was dus, uh, of Noord-Amerika moet ik zeggen. Uh, dat was een van de belangrijkste stadjes, strategische stadjes van de drugshandel. Dus daar komt alles en iedereen samen? Ja, en uh, vroeger hadden die kartels, die hadden... Allemaal toch wel een eigen invloedsvier. En die had een soort gentleman's agreement. Van we vallen elkaar niet lastig van. Jij hebt Tijuana. Jij hebt uh, de Oostkust. Jij hebt uh, Michoacan. Het was jij... keurig verdeeld? Ja, min of meer keurig verdeeld. En uh, toen heeft de regering de drugsoorlog uitgeroepen. De oorlog tegen de kartels, 2006. Mm -hmm. Wat een heel dubbel verhaal is, want op grote schaal zijn autoriteiten ook betrokken bij de, de drugshandel. Er um, zijn legereenheden die werken voor de kartels. Die geven bescherming aan de kartels. Die die smokkelen zelf drugs. Dus het is een heel dubbel schizofreen verhaal. Uh, maar toen is dat hele evenwicht... is het verstoord. En toen heb je een geweld gekregen autoriteiten... tegen uh, de kartels. Ja. Daarbovenop de kartels onderling. Daar wordt bijvoorbeeld één kopstuk opgepakt... en is dat kartel verzwakt. En dan duikt een ander kartel erop zoals een wolf... op een, op een zwakke prooi. En daarbovenop heb je dus ook nog... Uh, zoals het heet... ongeorganiseerde misdaad... Dat zijn uh, kleine crimineeltjes die, die van dat, uh, dat pandemonium... Dat, dat, dat, uh, die situatie van, uh, van wetteloosheid en, en chaos en energie gebruik maken... om allerlei dingen uit te doen. Kortom, alles en iedereen ja, en daartussen maakt elkaar af. Daar, daar bovenop op op uh, zijn er ook nog theorieën... dat bepaalde segmenten van de staat... politieke tegenstanders uitschakelen... en dat er ook een soort... Uh, sociale zuivering aan de gang is dat ongewenste asociale, non-productieve elementen... zoals er zijn, straatjongens, kleine boefjes en hoertjes, uh, uitgeroeid worden. Dat heet uh, sociale zuivering en dat zie je in veel Latijns-Amerikaanse landen. Dus je hebt als het ware een uh, ontzaglijke hoeveelheid geweld. Niemand weet precies wat er aan de hand is. Uh, maar dan, dan komt daar teunvoeten. Ja, zie je dat het is, was op Dat uh, moment zo gevaarlijk. Omdat er, uh, vooral wat ik zeg, het is gevecht tussen twee kartels. Dat was één van de theorieën, maar uh -huh. niemand weet precies wat er aan de hand is. En dan komt daar Teunvoeten, uh, oorlogsfotograaf. Heeft het besluit genomen om dit in beeld uh, te gaan brengen? Ja. Ik ben begonnen met het tellen van de lijken die je hebt gefotografeerd. Maar nou, ben ik op een gegeven moment mee opgehouden. Heb je zelf enig idee hoeveel dode mensen er in dit fotoboek staan? In dit fotoboek staan ongeveer 30 uh, dode mensen. Um, wat wil je hiermee? Ik bedoel, waarom was het voor jou zo belangrijk? Want je hebt zeker drie jaar lang aan dit project gewerkt, uh, en dit, in, in dit gevaarlijke gebied verkeerd. Uh, waarom moest dit gepubliceerd worden? Waarom geef je daar drie jaar van je leven aan? Nou, ik, uh, ik heb er niet non-stop aan gewerkt, maar ik ben over een periode van drie jaar heb ik er heel geconcentreerd aan gewerkt. Omdat ik dit uh, een zeer belangrijk. Uh, ...zorgwekkend verschijnsel vindt. Uh, dit is volgens mij, en niet alleen volgens mij... ...maar ook volgens heel veel uh, politicologen en sociale wetenschappers... Een, uh, ...een nieuw soort oorlog. In feite, wat je hier hebt, is uh, een soort ultracapitalisme. Die kartels zijn in feite hypercapitalistische ondernemingen. Zeer flexibel, uh, maar ook volledig roekzichtloos. Uh, die gaan dus uh, letterlijk overlijken... En excuseer dit uh, cliché. Hm. Uh, kijk, in, in de oorlogs, uh, in de traditionele... Ik, ik praat nu eventjes, ik, ik geef een kleine analyse. Je hebt vroeger had je oorlogen, dat waren de, de klassieke oorlogen. Oorlogen tussen staten, met legers, met de centrale overheid... die een belasting int. En je hebt een heel duidelijke oorlogsverklaring... En, en staakt het vuren en een vredesakkoord. En dat zijn dus de, de grote oorlogen, de Tweede Wereldoorlog, de, hm. de Eerste... Dan heb je natuurlijk uh, daarna krijgen we wat, wat koude oorlogjes die gevoerd worden door Amerika en Rusland. Waarin uh, een corrupt uh, imperialistisch regime gesteund wordt en een uh, communistische guerrillagroep. En toen kreeg je in de jaren 80, 90 een hele hoop nieuwe oorlogjes. Um, waarin de ideologie een beetje verdwenen was. Uh, waarin wel allerlei etnische en religieuze kreten werden geroepen. Maar wat in feite oorlogjes waren van uh, warlords, van krijgsheren pure macht en territorium uh -huh. en geld. En dat waren de oorlogen bijvoorbeeld in uh, Liberia, uh, Sierra Leone, uh, Colombia, Afghanistan. En de inzet was daar gewoon invloed, macht en rijkdom. Uh, en, en de middelen waren zwarte handel met opium, kook, uh -huh. uh, diamanten. Diamanten is ook een perfect voorbeeld. En uh, de financiering kwam doordat uh, de gewapende groepen die gingen allianties aan met... Uh, Criminele groepen. En in Mexico gaat het nog een stap verder. Daar zijn de gewapende groepen. die hoeven geen alliantie aan te gaan met criminele groepen. omdat ze zelf de criminele groepen zijn. En mm. wat je dus in Mexico ziet. is dat uh, je hebt een zwakke staat. een corrupte staat. en um, bepaalde. Je hebt, het is ook een hele moderne staat. Hè? Kijk, Mexico is, is geen derde wereldland. Nee. Hè? Uh, als je in Mexico City komt. Die staat, je, je ogen vallen uit. Um, maar je hebt een overname van functies van de staat... een ondergraving van de rechtsstaat... door criminele groepen. En dat, dat, is een, een, dat past die hele samenleving aan. En ik vond dit een zeer zorgwekkende ontwikkeling. En uh, ja, het is gewoon heel simpel. Mijn taak als uh, fotograaf, journalist, antropoloog... is uh, mm -hmm. om maatschappelijke ontwikkelingen... die ik belangrijk acht... om die uh, te registreren. Ja. Is dit... Um, bedoel, wat kunnen wij hier in Europa van leren? Ik, zie jij... Is iets dergelijks mogelijk in de toekomst in Europa? Um, nou kijk, het is een heel ingewikkeld probleem. Uh, daarom is, is het ook belangrijk dat het heel goed onderzocht wordt. En uh, toen ik hieraan begon, veel mensen dachten van, uh, Teun die zit als een crime, als een ambulance chaser, wat wat wat, uh, wat binders, uh, te fotograferen. Maar het, het gaat veel dieper. En uh, we kunnen hier inderdaad een paar lessen van leren. Uh, een paar factoren... Wacht okay, even, voordat je aanvangt. Want we moeten heel even de uitzending onderbreken voor verkeersinformatie. De files die staan nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij knopen het tot het vonderen staat ze twee kilometer. En daar zijn na een ongeluk nu twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem gaat het langzaam. Tussen Veenendaal West en de afrit Wageningen 7 kilometer file. De linker rijstrook is dicht na een ongeluk. En die afsluiting blijft waarschijnlijk tot half negen op zijn plek. Op de A13, Rotterdam richting Den Haag... tussen de afgeleid Berkel en -Rode -Reis en Delft, 4 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk aan de andere kant van de Van Reel, vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen knopen Ippenburg en Delft, 3 kilometer. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. En vandaag is Steun Voeten onze gast. Hij is antropoloog, oorlogsfotograaf... en we spreken over zijn nieuwste project, een fotoboek... Narco Estado, over het drugsgeweld in Mexico... Uh, en voordat mensen nu denken... omdat ik net zei, ik ben lijken gaan tellen... en ik ben er op een gegeven moment mee opgehouden... Uh, je valt eigenlijk van de ene sfeer in de andere. Het, het ene moment kijk je naar een Edward Hopper-achtige uh, tafereel. Prachtig uh, belicht, uh, hele mooie beelden. En het volgende moment zit je in een gruwelijke Tarantino-scène. Dat is ongeveer wat het boek behelst. Ja, dankjewel. Dat is een uh, mooi compliment. Oh, nou, fijn. Een fotoreportage nou moet als een symfonie zijn... met verschillende ritmes, verschillende sfeer... en alles van zoveel mogelijk kans te laten zien. Ja. Uh, je was net aan het uitleggen... Uh, ja, of het in Europa... welke les wij in Europa hiervan kunnen leren. Uh, nou, kijk, uh, er zijn een paar verschillen tussen Europa en Mexico. En uh, in Mexico is het door verschillende redenen geweldig uit de klauw gelopen... Uh -huh. De ene is dat je daar natuurlijk een, een hele zwakke en corrupte staat he, hebt. En wij hebben hier in Nederland uh, en in België, en de meeste Europese landen... Hebben een uh, vrij sterke staat die ook redelijk fatsoenlijk is. Er is wel wat sprake van... Ja, Overal er zijn corruptie. een paar. Maar uh, er is niet in... Kijk, in Mexico heb je... Een... Zo corrupt als in Mexico zijn we nog niet. Uh, dat moet ik niet te hard zeggen, want anders krijg ik problemen met de Mexicaanse autoriteiten hier. Maar uh, er is heel duidelijk een grijze zone waarin de criminaliteit naadloos overgaat in autoriteiten. Uh, wat wij in uh, Nederland en België niet of nauwelijks kennen. Daar zit wel een politicus zit af en toe een beetje te zoemelen met, uh, met, met regelingen. Of een advocaat die over de scheef gaat en ja. geschorst wordt voor de rest van zijn leven. Ja, uh, maar dat, maar dat een... is allemaal peanut, zeg maar. Nou wij. kijk, in Nederland is de advocaat geschorst. In Mexico zou dat niet eens gebeuren. Dus dat op zich betekent al dat wij hier toch een soort rechtsgraad hebben. Wat zou daar hebben. gebeuren? De, die man die zou gewoon die, die, die zou politiebescherming krijgen. En die zou stinkend rijk zijn. Mm. En die zou onder zoveel tijden met de gouverneurs en met de president gaan eten. En uh, daar zou niks, niks gebeuren. En iedereen zou zeggen: van ja, dat zijn de rijken, daar kunnen we niks aan doen. Uh, in Nederland, uh, dat uh, Moscovici uh, uit zijn uh, ambt is gezet, dat wil zeggen dat hij toch een soort fatsoen is. En een soort. Uh, Mate van uh, dat, dat bepaalde regels overtreden, dat het niet getolereerd wordt. En dat heb je in Mexico dus niet. Hm. Wat, je, wat ook een groot verschil is, is de enorme hoeveelheid wapens. Die wapens komen allemaal uit Amerika. Uh, we hebben hier natuurlijk veel strengere wapenwetgeving. Maar wat heel belangrijk is. Uh, Mexico heeft na 20, 30 jaar. Uh, neoliberaal klimaat. Uh, er is een onderklasse ontstaan van letterlijk. Wegwerpklasse, een disposable class van uh, kids die niks te verliezen hebben. En die, uh, die geen enkel uitzicht hebben. Uh, kijk, die, die, die inkomensverschillen in Mexico zijn pervers. Ik heb niks tegen mensen die hard werken en rijk worden. Maar uh, de rijkste man van ter wereld, Carlos Slim, die woont in Mexico. Je hebt er een absurd rijke toplaag... en een verschrikkelijke grote arme onderlaag... Kijk, als je in Nederland arm bent, dan kun je nog steeds... Nou, je moet wel kleertjes kopen bij de Zeeman of de Wibra... maar je kunt nog steeds een redelijk uh, normaal in, in, een waardig leven of leiden. Of bij het leger, dus Heils of naar de voetenbank gaan. Uh, dat zou ook nog kunnen, maar dan heb je nog een star, stap... Uh, dan zit je nog verder omlaag. Maar dat is een hele kleine groep. In Mexico heb je een heel grote... zodat dat ik deze ouderwetse socialistische term gebruik. Een heel grote uh, lompe dat geen enkel uitzicht heeft. En uh, een hele hoop van die kids... Die worden gebombardeerd met advertenties van de rijkdom en uh, flashy life living on the fast lane. En die maken dan op een gegeven moment een hele duidelijke rationele keuze. We kunnen 20 jaar zoals onze ouders leven voor 40 dollar per week in een fabriek werken en, en uh, aan de lopende band. En dan uh, 30 jaar later doodgaan met een kromme rug en, en stoflong en allerlei enge nee. ziektes. Of we kunnen twee jaar uh, als een koning leven. Living on de fast lane. Kook snuiven, huurmoordenaar, uh, grote auto's, uh, lekkere wijven. En dan zijn we binnen twee jaar wel dood. Maar dan hebben we wel geleefd. En, uh, in Stel Mexico, dat jij daar was opgegroeid. Ik kan het niet zeggen. Ik ben er niet opgegroeid. En ik weet niet wat van omstandigheden. Kijk, want er zijn ook een hele hoop kids. Die gaan naar school, die gaan naar universiteit. Die hebben ambities. Die hebben wel een toekomstdroom. Maar er is een hele grote klasse van uh, kids. Die hebben dat niet. Mm -hmm. En... Dat is voor ons moeilijk voor te stellen. Uh, wat je vroeger in Amerika ook had, met die hele crack-epidemie... dat, dat uh, er is geen werk. Er is een bepaalde romantiek, het gangsterleven. Die kids die hangen inderdaad, uh, dat is een gezegd in Mexico... beter uh, twee jaar als een koning te leven als twintig jaar te ploeteren als een... Uh, als een uh, als een ezel. Hm. En dat, is, dat, dat, dat, klinkt dat is een uitspraak daar. Hè? Ja, ja, dat klinkt gruw, maar het is gewoon een rationale calculatie. En, en voor, voor die kids uh, in Colombia zag je dat ook in 1990. Uh, ik heb ooit een boek gelezen van een antropoloog. Dat heet uh, uh, Wij zijn niet geboren om op te groeien. En die kids die gingen, uh, die, die waren ook heel expliciet van... Uh, wij zullen toch nooit uh, een vaste baan krijgen, een vrouw. Uh, een, een, we, worden, we zullen toch nooit gerespecteerd worden door de maatschappij. Dus we gaan twee, drie jaar leven als een gangster, als een sicario, als een huurmoordenaar. En, uh, Daarna sterven wij een vroegtijdige, maar wel een heldhaftige dood. Ja. En, en kijk, dat nu hoor situaties... ik de, de antropoloog, hè, teunvoeten tot nu toe. Maar nu ja. gaat de fotograaf met een antropologische achtergrond naar Mexico. Hoe pak je dat uh, praktisch aan? Je beschrijft een, een, een, een gruwelijke wereld vol geweld. Ja. En dan. Uh, nou kijk, je maakt het onderscheid. Het is uh, drie dingen. Het is uh, als fotograaf en dit Klinkt misschien heel analytisch. Maar na twintig jaar dan denk je wat over dingen na. Zeg eens ik. Want je spreekt de hele tijd in de tweede vorm. Oh. Tweede persoon. <laughs> ik weet niet waar het aan ligt. Of waar dat mee te maken heeft. Maar zeg eens ik. Dat is misschien uh, de, de wetenschapper in mij. En uh, dat ik probeer neutraal te zijn. Nee. Um, uh, sommige aspecten van oorlog zijn visueel. Die zijn makkelijk te fotograferen. Mm -hmm. Sommige dingen. Sociale uitsluiting is een abstract uh, term. Maar die... die dat zich in, in, in visuele dingen. Maar angst kun je niet fotograferen. Angst is een psychologisch abstracte term. Maar dat kan zich ook in bepaalde dingen uit. En dat zich ook in hele, hele surrealistische sfeerbeelden die ik ook heb geprobeerd te fotograferen. Mm -hmm. En dan heb je sommige dingen die wel visueel te fotograferen zijn... maar die dermate moeilijk zijn of gevaarlijk... dat je daarvan afziet. Welke bijvoorbeeld? Ik heb dus... In Mexico niet geprobeerd met uh, echte zware topgangsters. Uh, uh, in contact te treden. In contact te treden en die te infiltreren. Omdat heb je dat wel overwogen? Heb ik wel overwogen. Maar kijk, als je komt, het eerste wat je doet, is een groep betrouwbare mensen om je heen verzamelen. Maar hoe doe je dat? Want wie is daar betrouwbaar? Nou, ik kreeg te horen van de betrouwbare vriendin dat niemand daar te vertrouwen is. <lacht> En wie is deze betrouwbare vriendin? Een antropoloog die ik uit de tunnels van New York ken. Een Amerikaanse? Die, nee, een Franse die nu ook een proefschrift schrijft over het geweld in Sylvats-Gewaars... maar die daar al in 2000 was, dus tien jaar geleden. Die geïnteresseerd is in hetzelfde onderwerp als ja, jij, waarschijnlijk. Ja, kijk, want het is, ik, ik ken natuurlijk een hoop mensen die in dezelfde, dezelfde interesses hebben... Um, zij heeft me toen een paar hele goede contactpersonen gegeven. En zij heeft me inderdaad advies gegeven: van, praat nooit te veel, vertel nooit te veel, doe altijd een beetje vaag. En ga ervan uit dat een hoop mensen misschien niet te vertrouwen zijn. Misschien wel, misschien niet, maar uh, ben dus, altijd voorzichtig. Uh, uh, uh, waar slaap je bijvoorbeeld heel praktisch? Ga je van hotel naar hotel? Nee, nee. <lacht> <lacht> Het is niet zo dat ik daar echt ondergedoken zit en undercover. Nee, ik zat in een vrij goed hotel. In een van de beste hotels eigenlijk, die op, nog niet eens zo duur waren. Maar kijk, je kunt in een goedkoop hotel in een slechte buurt zitten. En dan heb je last van kleine criminaliteit. Of je kunt in een duur hotel zitten en dan zitten dan meestal uh, de grote criminelen. Maar die gaan niet je, je, je deurtje openbreken. En hm. je, je, je zakken rollen. Maar dan is het contact al vrij snel gelegd daar in de bar. Uh, mensen zijn... De zware jongens die, die houden niet van om met, met, met journalisten te praten. Mm. Kijk, want er en was... jij positioneert jezelf... Ja, je hoeft maar één blik en je ziet hey, een journalist. Kijk, het is dus heel duidelijk, daar loopt een gringo rond. Uh, die heeft een uh, tas bij, die eruit ziet als een uh, fototas. Mm. Het is dus heel duidelijk, het is volkomen evident... dat ik daar een, een periodiste ben, een, een, een journalist. Mm. Maar kijk, tien jaar geleden, voordat die oorlog de drugs uitbarstte, toen, toen waren die, uh, die narco's... Zo heette die de, de, de, de drugstrafikanten. Die waren nog een beetje patserig. Die, die wouden er nog een beetje over opscheppen. Maar uh, sinds die strijd tussen de kartels en, en met de overheid... is iedereen ontzettend paranoia. Hm. Kijk, er is een hele grote kans... Wil je in beeld beschrijven waar je dat heel duidelijk ziet? Um, Misschien zit hij zo in je hoofd. Dan hoef je niet eens te bladeren. Maar een beeld dat voor jou uh, uh, dit alles heel duidelijk... Laat zien. Nou, ik, ik heb verschillende as aspecten vastgelegd. Dus je, je kunt niet zeggen: dit beeld illustreert de, de paranoia. Maar kijk, dit is een beeld. tussen zijn allemaal hoge omens. En hier zit heel veel corrupt volk tussen. Dit zijn allemaal de autoriteiten bij de, bij de inhuldiging van een beeld. Hier zit heel veel uh, corrupte tuig tussen, zal ik maar zeggen. En ik, ik kan uh, liever geen namen noemen. Um, dit is een, een andere moordpartij. Uh, een Tarantino-achtige ja, scène. Ja, ja, ja. Maar... Die, die intrigeert me ook van die man hier op die motor met zijn vrouw achterop. En in, ja. hun, in de weerspiegeling van hun zonnebril zie je dat ze getuigen zijn van een moord. Kijken mensen daar nog op als iemand? Nou, de mensen die zijn er op een gegeven moment aan gewend. En uh, Zie je dat gewaar is dat je op een gegeven moment tien moorden per dag... dat is het gevaarlijkste jaar 2010. Tien moorden per dag? Ja, een stad van 1,4 miljoen waarin 300.000 mensen gevlucht zijn en niet in dramatische, fotogenieke vluchtelingenstromen... maar mondjesmaat, sommige de rijken naar El Paso, naar Texas... De andere mensen naar de arme staten waar ze vroeger vandaan kwamen... om werk te vinden in uh, gewaar is. 1,1 miljoen mensen nog over en dan 10, 10 uh, moorden per dag. En dat viel, valt voor niemand bij te houden. Ook voor de autoriteiten en voor de forensische detectives niet. Omdat dus er wordt onze... ook helemaal niemand berecht. Er is uh, strafeloosheid van 98 procent... En dat is ook heel, heel eng, want kijk, een leven is dat niks waard. Het is bijna lachwekkend als het niet zo intens treurig zou ja. zijn. Kijk, daar ben ik ook heel voorzichtig geweest. Kijk, als ik daar verkeerde vragen zou stellen... en mensen zouden maar het idee kunnen krijgen dat ik voor de DIA werk... Mm -hmm. of voor de FBI of voor uh, de Amerikaanse autoriteit... Als, of als spion voor een van de kartels, dan ben je er geweest. En dan word je gewoon in een café uh, of in een restaurant. Je krijgt gewoon vijf kokels... En ook al zitten er tien mensen omheen, daarna komt de politie. En iedereen zegt, ja, we, we hoorden opeens een paar knallen. En toen, toen lag die gringo opeens op de grond. Nee, we hebben niks gezien. En, en zo, zo, zo werkt het daar. Hoe, hoe kijk jij nou naar zo'n dode? Ik bedoel, de, de, de 25 ste die je fotografeerde. Wat? Uh, nou, het is altijd verschrikkelijk. Maar uh, kijk, uh, ik probeer die oorlog in alle aspecten te, te fotograferen. En de, de doden uh, zijn één aspect. Ja. Dus ik, uh, ik probeer dat uh, te objectiveren. Het is niet zo dat ik van elke, bij elke dode die ik zie een tranen uitbarst. Want dan, dan kun je natuurlijk niet werken. Nee. En uh, je ziet het volgende moment uh, die hele mooie nachtclub in groen-geel, prachtig belicht in het avondlicht. En denk je, daar heb ik weer een hoppertafereel. <laughs> toch? Ja, want ik reed er één keer rond op met een hele gekke volkenlucht. En ik dacht echt: van, dit is toch wel een erg schilderachtig. Ja, ik zie je nu ook helemaal stralen. Ja, ja. Er zijn een paar vragen van luisteraars. Even kijken. De foto's uit dit boek, samen met foto's van World Press 2011... ook foto's van Mexico Drugs War... war zouden alle kookgebruikers van Nederland moeten lezen... om eindelijk te beseffen waar ze aan meewerken... en te stoppen met kook, zegt Hans Huisman. Dat vind ik een zeer correcte opmerking. Ik heb het ook in mijn inleiding in mijn boek geschreven... dat de, de cocaïneconsumenten een zeer duidelijke verantwoordelijkheid dragen. Want omdat er zoveel coke geconsumeerd wordt, is het probleem ontstaan. En ik wil op geen enkele manier moralistische uitspraken doen... dat de drugs fout of verwerpelijk zijn. Maar uh, uh, de legalisatiediscussie is ook een hele moeilijke discussie. Mm -hmm. Je kunt volgens mij een crystal meth en crack... Cocaïne kun je niet legaliseren. Maar elke cocaïneconsument consument die moet zich realiseren... dat hij een bepaald systeem in stand houdt. En zoals je in het verleden boycotacties had van consumer boycotts... van appeltjes uit Chili en sinaasappels uit uit Zuid-Afrika... Uh, lijkt mij een consumerboycott uh, een zeer juiste stap in, in de juiste richting. Ben je daarin ook zelf heel principieel? Ik bedoel, als het om je heen gebeurt, als je het waarneemt. Nou, kijk, ik, ik gebruik zelf geen kook, ik vind het een beetje een onzin terug, maar uh, kijk, ik ken wel uh, wat mensen die af en toe wat, wat kook gebruiken. Mm -hmm. En uh, kijk, ik ga er niet moralistisch over doen, maar ik zeg, ik maak er één keer een opmerking over en dan, dat, dat moet genoeg zijn. Ik ga die mensen niet. Uh, je blijft niet aan de kop sturen. En je deelt je fotoboek niet gratis uit aan die mensen? Uh, hangt er af. <laughs> ik ken één of twee goede vrienden die hebben het gratis gehad. En die uh, haal ik af en toe uh, dingen door de neus waar ik het niet mee eens ben. Maar, uh, daar, uh, en en daar heb je een mooie. Uh, uh, ik, ik ben een ruimdenkend iemand, laat ik het zo zeggen. En daar heb je een mooie inleiding voor geschreven ook, begrijp ik. Goed, nog een keer. We kunnen er wel over lachen, nee, maar het is gewoon heel duidelijk: eh, iedereen die, die cocaïne gebruikt, die, die, die houdt die terreurmachine eh, in, in stand. In stand. Kijk, en er zijn genoeg andere middelen eh, die een prettig gevoel geven. Ik en drink iets langduriger. Zelf, ik drink zelf graag rode wijn, maar eh, dat is mijn uh, favorite uh, roesmiddel. Maar er zijn andere roesmiddelen die minder schadelijk zijn voor mens en, en milieu. En dier. Uh, Teun, kun je SVP uitleggen... net zo kernachtig als je deed met de Mexicaanse ellende... hoe het srebrenica bosnië balkan probleem in elkaar zit? Uh, wie waren zijn de schuldigen, de gewapende moslim... Drukdoorvoerders, uh, een optie die categorisch wordt weggemoffeld en jarenlang betiteld als, et betiteld als etnische Albanese, Of de christen, Servische bevolking die hun cultuur van de ondergang en Sharia wilde en willen wille, wille, wille oh, beschermen. Oh, oh. Dat Mexico, een van oorsprong prachtcultuur kapot gaat, is erg in dit interview veilig ver weg. Ik hoor graag je mening, als nou, de NTR dat toestaat. Nou, je van Sabrina vindt, dit weinig is, kilometers van hier. Dit is een ontzettend uh, ingewikkelde vraag. Ik ben uh, twaalf keer in uh, Joegoslavië geweest. Ook omdat ik me helemaal heb ingebeten. En mijn beste vrienden zijn ook heel jarenlang balkan-correspondent geweest. En uh, er is inderdaad op een gegeven moment is er een zwart-wit... Uh, de definitie komen Serviërs zijn slecht. Moslims zijn uh, de arme schapen, de arme slachtoffers. Mm -hmm. Het zit natuurlijk veel ingewikkelder in elkaar. Uh, er is inderdaad sprake van een Albanese maffia. Dat wordt nu geonderzocht door wat die in Kosovo precies gedaan heeft. Uh, de Serviërs die voelen zich inderdaad uh, in het nauw gedrongen. En die hebben inderdaad ook recht om hun cultuur en religie te beschermen. En uh, ik denk het grootste probleem is dat, dat je gewoon een, een paar uh, machts geile politici had die etnische sentimenten zijn gaan uitspelen. Maar draait het daar niet eigenlijk altijd om? Ik bedoel, als ja, we dan nu toch de grote om, zaken het bespreken zijn... Wat, wat, wat je nu in, in, in België ziet, daar worden, ik, ik woon in België... en ik vind het verschrikkelijk dat die tegenstelling tussen Vlaming en Walen... wordt aangescherpt. Mm -hmm. Kijk, daar zal waarschijnlijk geen oorlog komen... want er is geen traditie van, van bloedvergieten. Maar het is, het gaat er heel, het is een heel sluipend gif dat, dat, dat uh, verschillen benadrukken. En zeggen wij zijn anders, maar we zijn in feite ook een beetje superieur. En dat is alleen maar om, om bepaalde politieke agendas uh, voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. en, en dat heeft te maken met de ambities van, van politici. En uh, die gebruiken inderdaad alles. En er zijn inderdaad, in, in, uh, kijk, in, in, in, tijdens het beleg van Sarajevo... had je moslim-krijgsheren die ontzettend uh, lekker zaken deden met, met servische krijgsheren. Daar werd ontzettend veel uh, zwarte handel gedreven over, over de frontlinie heen. Wat gebeurt er eigenlijk, ik, ik hoor jou nu zo'n beetje aan... Uh, wat gebeurt er eigenlijk met je wereldbeeld als je... wat ik net al in de aankondiging we hadden het over het clichébeeld... van uh, de, de oorlogsfotograaf. Maar wat gebeurt er met je wereldbeeld als je al die oorlogen hebt verslagen? Gezien, waargenomen, Nou, Kijk, ik, ik heb altijd gedaan. al een uh, vrije... Uh, pessimistisch wil ik niet zeggen, maar ik heb nooit, nooit zo'n... Uh, optimistische, glanzende blik op de mensheid gehad. Dus uh, ik zie... Uh, die is niet zwarter geworden. Die is niet zwarter geworden. Ik zie alleen maar... Uh, Bevestigd dingen. wat je toch al dacht. Ja, ja, ja wat, wat ik toch al wist. En uh, kijk, ik zie ook heel veel mooie dingen. Kijk, want anders zou ik dat vak niet doen als ik alleen maar... Ik zie ook heel veel dappere mensen. Ook als je dat gewaar is, heb ik Heel veel moedige mensen die, uh, die, die, uh, die opkomen voor de burgers. Uh, heel, een hoop dappere journalisten. Een hoop dappere onderzoekers. Ik ken nu een antropoloog van de Universiteit van uh, Gewaars. Die... Uh, kan die net gepromoveerd is op het dwarsgeld. Mm -hmm. dat zijn allemaal ontzettende dappere mensen... die het verschrikkelijk vinden wat er met een land gebeurt. En die daar op hun manier iets, iets aan willen doen. Dus ook in Sarajevo kwam ik hele dappere mensen tegen. Dus ik zie heel veel moois. Ook heel veel lelijks, maar... Uh... Is... En er is natuurlijk een uh, moment geweest, althans dat kan ik me zo voorstellen... dat uh, de wereld kantelde. Hè? Die ene keer dat je echt de dood in de ogen keek... of misschien is het wel vaker gebeurd... maar Sierra Leone daarover heb je geschreven en gepubliceerd. Dat werd toen ook uiteraard landelijk nieuws hier. Uh, je was ontvoerd en je bent een tijd ondergedoken. Je hebt een tijd ondergedoken gezeten. Is, heeft dat um, iets veranderd? Nee, maar het is natuurlijk moeilijk om achteraf te zeggen van... Uh, je hebt geen laboratorium-experiment dat je kunt zeggen... dit is steunvoeten zonder die ervaring dit is steunvoeten met die ervaring. Nee, maar ik denk wel dat je... Ik bedoel, je kan de hele wereld analyseren. Dan kan je jezelf ook analyseren, toch? Ik, ik neem aan dat je nog weet wie teunvoeten was voor en daarna. Nee, ik was heel dankbaar dat ik nog in leven was. Dus, ja. uh, en ik ben altijd al een levensgenieter geweest. En, uh, daarna nog meer? Daarna nog meer. Punt. Ja, punt. <laughs> zo simpel is het. Ja, maar kijk, ik hou de dingen ook uh, graag simpel. En, uh, um, Jij houdt de dingen helemaal niet graag simpel. Ik in... heb net hele betogen gehoord. Dus ja, als nee, het dan om kijk, zoiets... Ik praat niet zo graag over mezelf. wat vermoeden had ik al. Wij zijn uh, over mijn innerlijke drijfveren, mijn innerlijke psyche. Kijk, wij zijn boodschappers. Wie zijn wij. Wij journalisten, de media... Wij berichten van andere gebieden. En kijk, er zijn 60.000 mensen in, in Mexico uh, vermoord. Uh, 60.000 gewelddadige doden de laatste zes jaar. En om het eerlijk te zeggen, ik heb al die gruwel gezien... en uh, ik werd er ook een beetje depressief van. Maar dat, dat valt in het niets bij 60.000 doden. Hm. Dus ik vind dat uh, altijd een beetje... onrelevant, wat er met uh, de de oorlogsfotograaf zelf gebeurt. Kijk, over het algemeen, de meeste fotograafen en collega's die ik ken... die uh, leren ermee leven. Die maken van de hart geen moordkade, maar die gaan er niet onderdoor. Anders uh, zouden we dit werk niet doen. Nee, sterker nog, uh, ze gaan door en door. Want ik bedoel, uh, een buitenstaander zou zeggen... oké, okay, en toen was het gedaan en stopte ik ermee... en ging ik het nieuws lezen. Ik doe het nu even <lacht> iets rustiger aan, omdat ik... Uh, de afgelopen anderhalf jaar vijf collega's verloren ben die ik erg goed kende. Hm. En het is evenveel als dat ik de afgelopen twintig jaar verloren ben. In, uh, een paar in Libië en een paar in Syrië. Hm. En ik doe nu één stapje, wel één stapje terug. Ja. Vandaar dat je in Mexico zat. Dat is dan een stapje <laughs> terug. <laughs> ja, wat is dit nou? <laughs> er speelt nog iets anders. Belangrijks ook, naar mijn idee. Uh, uh, uh, Ton Koenen is daarin uh, vrij openhartig en eerlijk. Een goede vriend van je. Ja. Uh, heeft ook ooit op jouw plek daar nu gezeten, hier in Kunsthof. En die zegt... Uiteindelijk gaat het gewoon om, uh, om mezelf. Ik heb ook bij Artsen zonder Grenzen gewerkt. En uh, ik wil gewoon gezien worden. Ik wil mijn verhaal in de Volkskrant gepubliceerd hebben. Het is gewoon eigen belang. Uh, ik heb ooit in mijn eerste fotoboek over oorlog... heb ik heel duidelijk gezegd van... Um, we hebben heel veel verschillende motieven. En als je op een morele maatlat ligt... Dan gaan er een hoop in de kant van egocentrisch zelfvergroting. Maar ook een hoop naar de kant van altruïstische motieven. En ik denk dat iedereen die dit vak doet, zoals de Amerikanen zeggen, een mixed bag is. Gewoon een, een gemengde zak van uh, hele opportunistische motieven. Die wil zichzelf bewijzen. Eidelhout speelt een uh, rol. Maar ook inderdaad een nieuwsgierigheid naar de wereld, een verwondering over de wereld. En ook het gevoel dat hij iets, iets bijdraagt. Want. Um... En als je dat dan in percentages zou moeten uitdrukken, teunvoeten? Uh, dat is niet aan mij. En daar is ook geen goed meetinstrument voor. En nu praat ik echt heel zuiver analytisch en wetenschappelijk. Dat kun je niet meten. Kun dan je wil geen... ik even helemaal niet zuiver en analytisch ja. en wetenschappelijk naar het beeld dat jij als jongetje had. Hoe oud was je? Um, ik heb nooit oorlogsfotograaf willen worden. Ik wou vroeger natuurfilmer worden. Ja, maar er is een periode. Je hebt een droom gehad. Ik heb nooit een droom gehad. Ik ben toevallig in, uh, in reizen verzuild geraakt. En toen dacht ik: van, God, dit is interessant politiek. En God is ook. Dat uh... verhaal werd ooit gepubliceerd naar aanleiding van Sierra Leone. Ja. Dat jij als jongetje. Nee, dat was dus veel later dat ik ooit een droom had gehad. Uh, maar ik heb ook heel veel andere dromen. Dus. Uh... Dat Beschrijf ik, dat, deze droom even. Dat is niet zo relevant, maar dat het wel is toerlijk om ooit eh, als, eh, te ontsnappen aan kidnappers en dan als held onthaald te worden. Nou, dat heb ik dus meegemaakt. En eh, dat was inderdaad wel, wel prettig, maar daarna gaat het leven gewoon weer door. En daarna realiseer je waarom ook, vind je dit nou helemaal niet relevant? Nou, ik vind het, kijk, in Nederland is er zo'n praatcultuur dat mensen over zichzelf, over de eigen drijfveren. Kijk, ik vind het interessant, waarom worden er 60.000 mensen in Mexico vermoord? En waarom ik het doe. Of ik nou geflit ben, of, of, een, uh, of, of, een, uh, of een narcist ben... of juist een, een, een, een iemand die zijn leven opoffert voor, om de mensheid te redden... dat is niet, niet, uh, niet relevant. Voor jou? Uh, nee, en dan mag over... Uh, aan het einde van mijn carrière... Daar kunnen we daar eens een keer over praten. Maar ik ben nu nog volop bezig uh, met werken. En daar kunnen we misschien over twintig jaar eens een keer over praten... als ik. Uh, niet meer zo actief in het veld kan zijn. Maar op dit moment vind ik dat Als gewoon... je daar zelf aan toe bent ook misschien, of niet? Uh... Want ik zie ook iemand die de hele tijd tijd tekort heeft. Of vergis ik me nou, ik zie jou enorm bewegen. Uh... Ik heb de laatste weken vrij ik druk zie... gehad. Maar ik zit, kijk, je moet niet onderschatten hoeveel tijd je kwijt bent met wachten. En nadenken. Uh -huh. En door bergen lopen en landschappen genieten. En soms in Mexico heb ik ook ooit van, zie uh, je dat gewaagd naar Culiacan grijpen, dat was 2000 kilometer door de woestijn. En dan rij je vijf, uh, zes uur door een woestijn waar je niets en niemand ziet. En uh, over het algemeen heb ik uh, genoeg tijd voor reflectie en zelfreflectie. Dus daar uh, hoef je niet bezorgd om te zijn. Wat hoop je wat er met dit boek gebeurt? Wat is het mooiste wat ermee kan gebeuren? Nou kijk, uh, ik heb me gebogen over een problematiek die ik. Zorgwekkend vind. En uh, in Nederland en België is er altijd een beetje badinerend over gedaan. Van het zijn een stelletje gekken, die Mexicanen. En uh, ik hoop dat er met dit boek dat er gewoon een interesse voor het probleem komt. En mm -hmm. dat er wat mensen zich op een uh, iets serieuzere manier mee bezighouden. Zo, zowel uh, mensen uit de uh, academische wereld, antropologen, sociologen, criminologen, maar ook misschien uit de beleidswereld, ook uit, uit de drugswereld. Uh, maar ook uh, kunstenaars, wat je bijvoorbeeld in Mexico ook ziet... je hebt daar een hele actieve groep van kunstenaars... die heel veel rondom uh, die drugsgeweld als medium uh, gebruiken. Om ook op hun manier de, hun, hun problematiek aan de kaak te stellen. En dus... Uh, kijk, het mooiste wat je als journalist-antropoloog kunt bereiken... is dat je een zeer ingewikkelde problematiek... op een heldere manier kunt formuleren... En interesse opwekt bij, uh, bij grote groepen van de, van de bevolking. Nou, die missie is in elk geval geslaagd. Ja, nou, Althans, ik denk dat, uh, ja. bij dit deel van de bevolking. Ja, ja. En ik hoop bij de rest nu ook. Ja. Wat komt er op die tegel te staan, Teunvoet? Ik, ik heb geen levensmotto. Ik probeer altijd... Uh, ik denk veel na en uh, ik, uh, ik probeer zo integer mogelijk te leven. En uh, ik heb niet echt een, een lijfspruk. En... Uh, ja, misschien was het klokje thuis, tikt het nergens. Want ik, ik ben toch... Na al die reizen vind ik toch niks lekker als gewoon thuis zitten... en een lekkere stoofpot in mijn cruisette te kopen. En een paar goede vrienden uit te nodigen. Voor een goede maaltijd. En dan hebben we het over Brussel en niet over Brabant. Dan heb ik het over Brussel, ja. Ja, goed. Nou, misschien die dan maar. Of ik denk veel na, zoals het klokje thuis nee. tikt. Ik zou zeggen, doe je best. Teken er nog wat leuks bij. Teun Voeten dank. Het is een uh, indringend boek op zijn uh, minst gezegd. Narco-estado, zo heet het. de uitgave van uh, Lano. Zo dadelijk op deze zender uh, twee dingen. En vandaag uh, wordt er aandacht besteed aan de vraag hoe het voelt om publiekelijk afgerekend te worden, zoals uh, Bram Moskowitz nu. René Broekhuis was een van de alternatieve artsen van Sylvia Millekam. En kreeg na haar dood publieke toorn over zich heen. Hij vertelt voor het eerst zijn verhaal. En uh, nog een gesprek met de nieuwe Minister van Defensie Janine Hennes Plasjaar. Wat staat haar te wachten? Margreet Rijntjes spreekt met beiden. Mooie avond verder. Dank meneer Voeten. Dit was aflevering 2528. Wij ontvangen morgen Carlo de Wijs, de grootmeester van het Hemmendorgel. Ja, tot dan. Radio.